burgemeester van Merienboer heeft zich lang ingezet... voor de komst van een asielzoekerscentrum. Maar de meerderheid van de gemeenteraad en de wethouders... wil toch geen AZC, En dat terwijl de raad eerder nog voor was. De burgemeester schrijft aan de raad... dat hij geen vertrouwen meer heeft in een goede samenwerking. En daarom gaat hij weg. Ajax heeft bij Jordi Kruijf gepolst... of hij interesse heeft om technisch directeur te worden. Ajax en Kruijf bevestigen dat er gesproken is... na berichten in het AD en de Telegraaf... Maar zowel de club als Cruijff willen er niets over kwijt. Volgens het AD zijn de gesprekken nog in de oriënterende fase. Ajax is op zoek naar een opvolger voor Alex Kroes. Die stelde na het ontslag van trainer John Heitinga zijn functie ter beschikking. Pas als er een technisch directeur is, gaat de club op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Tot die tijd blijft Fred Grim interim coach.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 Met The Demon Gate van het, nummer, van het album Kill for Satan. En hele goede avond, welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben van Rode, links van mij, rechts van jullie. Mocht je weer de webcam kijken? Marcel van Kuik. Yes. En welkom. daar zit hij weer. Hij gaat over mij. Ja, ja. The ja, ja. Man is back. De enige echte Sander Pietersen. Ja. ja. Kijk, jouw microfoon is nu aan, hè? Ja, top. Zo, en, nou, het is goed om, uh, om weer terug te zijn, jongens. Ja, zeker. Ja, man. altijd gezellig. Leuk. Want we hebben. Ja, man. Het is, uh, hij is uit, hè? Ja, hij is eindelijk na nou twee hij weken uit. uit, man. Hij ja, is uit. Ja. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ja, super. Ja, ik ja, super blij maar, ja. ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik, het, ja, je, zeg, ik had dit uh, niet verwacht eigenlijk, weet je wel, dat binnen het zo goed werd ontvangen ook. Ja. Yeah. Weet je wel, een paar keer op uh, andere radio's al meteen gedraaid, nou, de, de eerste keer bij jullie natuurlijk was geweest, weet je, bij uh, Kijk, RTV uh. Metal Café, Ruizende Roeland, uh, nice. die sprakten het al best wel snel op en zo, weet je uh, ja. Dus ja, dat was gewoon echt uh, vet lijp, En ik Allemaal reviews. Ja, yeah, En allemaal gewoon goede shit, weet je. Uh -huh. Wat fuck. Je bent overladen. Ja, ik dacht gewoon heel simpel, maar je maar gewoon een EP'tje, drie nummers, kijk <lacht> ja, wat het doet, weet je wel, niet <lacht> zo heel bijzonder. Nou ja, niet bijzonder, maar ik dacht gewoon... Kijken wat het doet. Ja. Vervolgens uh, wordt het gewoon vet goed ontvangen. Ja, het, het wordt wel heel wel goed ontvangen, zeker. Dus, uh, ja. En veel en leks en ook, ook uh, van uh, ja, de Ja, voor mij gaat het wel aardig. We krijgen gewoon goede reacties. En, ja. Nou, ja, het wordt ook wel veel Nou, kijk op, aan. op YouTube en zo, weet je wel. Dus, uh, we, hebben, we hebben zelfs wel een beller. We hebben wel een beller. Dat is al snel. Live in de uitzending, We gaan hem opnemen, lul, even verder. Ja, we gaan hem opnemen. Spannend, spannend, spannend. Hi, Marcel. Is it? Oh, that's not clever uh For everybody's listening abroad, uh, this is Playland Underground. Uh, we're well, speaking uh, mostly in Dutch, but uh, we we'll try some English uh, so now and then. And we're here with Sander Peterson from his band Moger, Mirko Skogger Yeah. na it's a. Ja, het is ik niet verwachten weet je. En nou uh, ja, ik ben er super trots op. En, uh... nou, we hebben dus een live beller. We hebben een live beller. Ja, geweldig. Ja, we, we gaan haar in de uitzending doen. Haar in de uitzending. Uh, het is een, een dame. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Goedenavond. We hadden nog niet eens uh, gehad over de prijsvraag. Maar uh, we waren een beetje verrast uh, met de snelheid van deze <laughs> ja, leuk. <laughs> Welling. Leuk dat je in de uitzending bent. Wie hebben uh, we het genoegen? Met Jennifer. Jennifer, goedenavond. <laughs> <Ja>. <laughs> Hallo Jennifer. <laughs> Wat een verrassing. Geweldig. Ja, mooi hè. Ja. Laat ik nou net het antwoord weten. Ja, nou. Wow. <laughs> nou, dus we zijn benieuwd. Ja. Halverst Kairos. Nou, kregen we dat goed? Ja. Ik hoor, ja. ja. Het is goed. Nou, nou het is, uh, <laughs> heel snel dit. Ja, top. <laughs> nou, de... Oké, okay. nou, dan uh, zorgen we wel dat die tape heel snel, uh, snel mogelijk naartoe komt. <laughs> Gaan je nou, gegevens introduceren uh, en... Gegeven ja. en uh, nou, heel veel Buiten de uitzending ook niet dat iedereen je lastig gaat vallen nee. met je gegevens. En dat nee, zo nee, zijn we ook weer niet. Nou, hartstikke bedankt en succes met de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel, bedankt voor het bellen. Bedankt voor het bellen, Jennifer. Okay. Alright. Allright. Fijne avond, snel lijstplezier. Doei. Doei. En dan oh. ging de tape. Ja, nou, dat is al heel snel. Nou, dat gaat wel snel, ja. Mocht je ook willen bellen. We hebben ook nog... Ik heb nog meer weg... Te, we hebben gewoon druk uitzending. Mm -hmm. Ik heb ook via Instagram laten weten... Uh, de meneer van Stormfront... Ja. die heeft uh, cd's beschikbaar... en uh, twee tapes beschikbaar... Ja. gesteld. En uh, die mag Twee zijn er al weggegeven via Instagram. Ja, Maar je hebt er en nu nog een aantal. Ik, heb er, ik heb er nog meer... Even bijpakken. Ja, pak ze erbij. Pak ze erbij. Pak ze erbij voor degene die kijkt. Hè. we hebben dus uh, het album. Ja. Rek, kijk eens thuis. Gesigneerd. G Gesigneerd en wel. Uh, dan mag jij even noemen hoe die heet. want uh, uh, mijn, uh, ja. mijn ja, Jouw dus. Noord is beter dan dat voor mij. Ik ben is meer, uh, meer zweet. Uh, ik kan het niet eens lezen. Hier, maar we gaan het gewoon <laughs> even proberen. <laughs> ja, probeer het eens. Deer De Kjol Forrenes. Kijk. Nou, Als ik die, het goed uitspreek. Ja, ik goed uit. En dan ja. hebben we ook nog de, de gelijknamige... Uh, ja. Nee, nee, dat is een, dus is een andere. Oh, dat is een andere. Dat is een andere. Yes. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Okay, dus uh, cool. die kan je. Uh, weet je, We als die je denkt van. Dus... Ik, uh, het nummer is. Ik ga gewoon een nummer opnoemen. Ja. We hebben nu al een beller gehad. Ja, Waarom ja, niet ja. nog meer? Ja, precies. 0235730393. Daar dan dan krijg je zeg je bellen? 023. 57 30393. Moet je daar wat op. doen? Gewoon bellen. Je hoeft alleen maar te bellen. Oh, kijk, nou wil je en je moet het klaar? wel leuk vinden. Niet van ja. oh, nee, nee. Nee, precies. Je moet het wel uh, serieus willen. Ja. En uh, nou, dan kan jij kans maken. Dus op dit album. Ja, en dan hadden we absoluut. dus nog een tape ook, hè? Maar dus er... ook. Dan mag je kiezen of je de tape of het allemaal wil. Ja. En wat is de tape precies? Is dat dan, uh, nou, het is van uh, vorige... We zijn nog een tape vrijgekomen. Dus uh, we gaan er nog een tape eruit We gaan er nog een nog tape een uit draaien. Nou. Ja, nou, wat, wat is er goed? allemaal de hand, jongens? Ja, jongens, wat, een, wat, een, wat zijn we gul vanavond. Ja, we gaan van doen, mensen. Ja, top. Nou, Als je wel niet wel weet hoe, hoe het klinkt, we, koken. we gaan even een nummer van je draaien. Ja, die is. Dat heb je. Wil je nog weten waar het nummer over gaat? Absoluut. Ik denk dat ik door heb geschreven. Omdat ik vanuit mijn werk al dat hij altijd door Halem reed... en dan stonden al die christenen... Stonden altijd zo voor zo'n uh, abortuskliniek... Ja. te protesteren. En ik werd altijd... teren pis. Want ja. ik dacht... Zo, hoe kan zo ze hypocriet zijn? We. Er gaan zoveel mensen zijn afgemaakt onder jou, voor jouw god. Mm -hmm. dat zeg jij... Daar het, mensen verbieden om abortus te plegen. Fuck you. Ja. <laughs> En, uh, ja, dus, maar dat ik dat dus altijd, altijd mijn raampje open. Dat dus scheelt. Ik dus, zal het allemaal verrot voor alles. Een raampje weer dicht. En nou uh, ja, dat was een beetje een inspiratie eigenlijk voor het nummer. Want ik dacht van ja, Die, fuck die het, had ik nee, niet joh. verwacht. En, en welk nummer uh, gaat het om? Uh, clinic Door. Clinic Door. We gaan hem ah. instarten. En dan uh, kunnen jullie dus uh, bellen tijdens het nummer. Ja. Om nogmaals een, een versie of een exemplaar uh, van uh, deze te krijgen. Mag je het eng vinden. vinden om te bellen? We hebben ook een Instagram pagina. Ja. Met... Play it loud underscore underscore underground ZFM. Laat daar je berichtje achter. Ja. Dat is ook prima. Als het niet te ingewikkeld is voor je. Ja. Onderspelen ja. makkelijker. Natuurlijk. Sommigen zijn heel introvert. Ja. Die ja. vinden het uh, Dat is prima. ook waar. Ja. Die willen niet Die gaan op uit. de radio nee. komen dus inderdaad. Nee. Oké. Okay. Nou, we, uh, we gaan hem instarten. En uh, grijp je kans als je de tape wil winnen van... Mirkus Kogora. Murg was dat met Fach of Björn, oftewel. Wolf, wolf en Beer. En beer. <laughs> Zo wolf klinkt. en Beer gingen uitwandelen. Bestellig ja. sprookje. <laughs> we hebben net een tape weggegeven van Mirko ja. Roscoe ja. En we gaan er nog een weggeven. Ja. Ja. Wat een feest vanavond. Mijn, uh, Nieuwe prijsvraag. Vanavond. Ja. Nieuwe prijsvraag. Ja. Nieuwe prijsvraag. Ja. We zijn gewild. Ja, vertel. Uh, wat is de nieuwe prijsvraag? De nieuwe prijsvraag al? is, uh, nou ja, Flitamice of Hell is uh, een beetje uh, gebaseerd op een, een nummer van Dark Throne. En dan uh, hebben we bedacht, de vraag is, van welk album, op, of zeg maar op welk album staat het nummer dat dat nummer op gebaseerd is? Dus Flattermise of Hell. Oké. Okay. En ik kan, uh, wat kunnen ze doen? Bellen? Ja, Instagram en ja, like je nummer en dan, dan bellen je terug ja we dan het nog een keer. We er eentje dit, dit van uh, hoeveel bellen we natuurlijk krijgen. Nou, of wie het eerst belt, wie het eerst maakt. 023 5730393. Yes. 023 5730393. Yes. Doen. En dan weer een tape. Belle. Be als je niet de in de uitzending wil, is ook goed. Ja. Dan uh, doen we dat niet. Nee. En als je het wel wil, dan doen we dat dan een berichtje inderdaad, ja. via Instagram of uh, via Facebook. Ja. Uh, dat kan onder de video uh, die, hij, uh, die wij eerder geplaatst hebben. En dan stuur je daar je, je antwoord op. Ja, ja, de eerste. Ja. Degene die het wij het dan. Hè? Ja. ja. Goed plan. Ja. Doe maar. All right. Nou, tot. Uh, Volgende liedje. Volgende liedje. Ja. ja. ja. We, we hebben binnenkort het. De, of we, uh, in Zweden is het December Darkness Festival. Ja. Uh, daar ben we een aantal bands van draaien uh -huh. die daar optreden. Ik ga erheen. Oké. Okay. Ja. Hebben we een beller? Nee, dat dacht ik even te horen, maar. Ik nee. Wel. Ja, Wel een beller. Hé. Hey. Nou. Uh, nou, vertel. December Darkness Festival. Uh, daar spelen. Uh, Marduk speelt daar twee dagen op. En die gaan uh, met hun allereerste zanger de Fuck Me hey, hey, demo uh, spelen. Ver weg, man. En uh, daar gaan we nu nog niet naar luisteren. <laughs> Wat? Marcel, doe je in de uitzending, man. We, oh, we, we, we hebben een live beller. Yeah! We gaan je live in de doen. Komt ie aan. We gaan verder gewoon, jongens. We gaan verder. Ja, ja. Is hij er? Ja, hij komt eraan. Ik ben ja, onderweg. Okay. Ben we onder... hebben er een aan de telefoon vanavond. Nou, een nieuwe prijsvraag. Een nieuwe prijsvraag. Of uh, nieuwe prijsvraagwinner, je weet het ja, Of Misschien belt hij wel voor de anderen. Dat kan ook nog. Ach, kan vertel, vertel. we hebben aan de lijn. Jitse, goedenavond. Jit ja, Jitse, Schrik aan de WTV Melkervé. Hey, leuk. dat je belt, Jitse. <laughs> ja, ik denk, ik uh, hoorde de, de prijsvraag. Ik denk, uh, ja, heb ik dood er mee, uh, voor de ook mee voor een streepje? Ja, lachen man. Je weet het antwoord dus. Uh, denk ik. Nou, vertel. Uh, het album moest je weten, toch? Ja, ja. klopt. Trends of een in Dat is, denk ik, goed. We hebben een goede winnaar. We hebben geen winnaar. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja, ik heb goed uh, huiswerk gedaan. Goed huiswerk gedaan. Ja, superman, ja, gefeliciteerd. Je bent uh, de winnaar van uh, de tape. Ja. ja, Nou, dankjewel. Yes, uh, we gaan uh, ja, je gegevens wel even noteren... maar uh, stuur even een appje naar me... Dan, uh, waar het dan toegestuurd kan worden... en dan uh, gaat uh, Sander dat zo snel mogelijk naar je toesturen. Nee, hey, komt helemaal goed. Oh. Wil je hem nog gesigneerd? gesigneerd? Wil je hem nog gesigneerd trouwens? Ja, tuurlijk. Ja? Nou. nou, gaat Sander er nee, even een mooi krabbeltje op zetten voor je. Ja, ik heb hem gisteren ook me gedraaid... even in uitzending. Ja, met, uh, ja we zeiden. ja, leuk man. Top. Nou, hartstikke bedankt. Dan is hij wel gegund natuurlijk... Heel ja, veel plezier heen. ervan. En, uh, Helemaal klaar, mannen. Veel ja. luisterplezier. Dank je wel voor je belletje. <laughs> en hopelijk tot hoi. volgend jaar. hè? Hoi. Ja, hoi. hoi. hoi. Nou, leuk. Echt. Nou, gaat goed vanavond. Ja, ja, ja toch? Die, die tapes. Uh, nou. Ja, ik ga er even op, want hij belt weer terug, zeg maar. Hij belt weer terug. Ja, dat oh, is altijd we weer een beller. Nee, nee, nee, nee. nee. Dus, uh, dat is Jitsen, maar dat, uh, dan blijft hij altijd hangen. Want dan belt hij weer terug. Het is een belspel. Uh, ja, echt, uh, het is een belspel vanavond. We komen niet maar, aan de muziek toe. Voordat we gebeld worden. Ja. Uh, December. December Darkness. Ja. Uh, festival. Is het eigenlijk een festival, een beetje van Marduk. Die spelen. Mm -hmm. Oh nee, ik moest minder snel praten. wel ik, laatst. Oh. Marduk uh, speelt daar twee avonden. En de ja. eerste avond doen ze de Fuck met Jesus demo met okay. de originele line-up daarvan. Oh, nice. En jij bent erbij. Ik ga erheen. Je gaat erheen. Ja. Gaaf. Ik heb mijn spaarpot opengetrokken. Ja? Ik ga erheen. Ja. ja, dit moet ik zien. Dan heb ik alles ja. angst gezien. Ja. Dan heb ik denk ik een Marder Grand Slam gehaald. Is dat dan, het dan al de... met hart? Nee, met... Uh... Legion! Nee, Legion. Die, die daar weer voor. Alexus. Uh, Alexus. ja. Ik kom even niet op de naam, wat nee. slecht. Oh jee. Dat nou, kan toch niet, dat is Dat knippen we eruit. <laughs> ja, precies. We gaan nu even naar het, uh, het mooie intro luisteren. En aansluitend. En aansluitend uh, het nummer wat er komt. <laughs> die Bortle van de Bortles. Oké. Okay. No. Malfighter hoorde je het Italiaanse Malfighter, want je hebt meer Malfighters, hebben we gemerkt. Ja. Yeah. Met het nummer Bafflement. Wij hebben nog steeds in de studio. Sander Pietersen van, van ja. Pieters. de Bente. Mirko Skoko. Ja, nou ja, het is een band. Ja, het is natuurlijk een eenmansproject. eenmansproject ja. ja. Wel met 16 muzikanten, maar ja, uh, ja weet je wat ik zeg? Ik uh, wil het ooit wel proberen live uh, een keer neer te zetten. Ja, dat zal al. Het zijn ja. Ja. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Wat helemaal niet eens schouwuur of gewoon helemaal black metal. Uh... Ja, dat is niet meer nou, Doe milieke, die maar. Nou, skoguur, weet je, dat uh, ja, wat ik zeg, dat was gewoon een uh, eenmans uh, projectje van mezelf. Waar ik gewoon een beetje liep te klooien met de opnemen van drums, gitaar, vocals. Dat was niet zo heel serieus. En uh, ja, wat ik zeg op een gegeven moment, uh, naarmate ik toch iets beter werd, zeg maar met nummertjes in elkaar draaien, toen. Uh, dat ik uh, ging meedoen voor uh, Antichrist Magazine, een uh, beursram uh, tribute, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dus ik had naar uh, Rens van uh, Degenerate, die gitarist, toen gevraagd of hij me wou helpen met uh, gewoon opnemen. Omdat hij er toch even wat beter is. En Ik wilde het toch even wat beter aanpakken. Nou ja, en dat was gewoon een killer recording, is dat gewoon geworden. Ja, maar ja, goed, dus op een gegeven moment was FGM en Punkband toen gestopt. En uh, ja, ik was toen gewoon nummers aan het schrijven op gitaar voor mezelf. Ja, en ik dacht, ik wil het gewoon weer net zo goed ontnemen... als toen eigenlijk die beurs Tribute Dus ik had, Rens had ik gewoon een paar pre-productions... die ik thuis had gemaakt, zeg maar op de oldschool manier... dat ik de, de Mickey's Kogu deed, zeg maar. Naar Rens gestuurd van, nou, dit is het. En hij zei, nou, kom langs. We hebben het een beetje uitgewerkt en uit, uitgeschreven eerst ook. Nou, toen gewoon, gewoon goed opgenomen. Gewoon ja, goede kwaliteit. Ja. Want eerst nam ik al die oude shit eigenlijk allemaal op via mijn telefoon. Ja. Gewoon record. Naast nou mijn versterker nog gewoon gitaar spelen. En dat ja. weet je wel. Maar heel primitief heel simul, natuurlijk. Ja. Heel ja, back to basic. Ja. Nou ja, wat ik zeg. Ik wil het gewoon veel beter aanpakken. ook Gewoon goede kwaliteit. En gewoon een keer wat vets neerzetten. Weet ja. je wel. En, uh, ja, dat is gelukt. Dat, dat is, is gelukt. gelukt ja, ja, ja, zeker. Ja, ver boven mijn verwachting eigenlijk ook ja. wel. Want ik dacht, weet je, doe, drop gewoon een EP'tje, kijk wat het doet. Ja. Weet je, gewoon, ik dacht, ja, gewoon even ja. Gewoon een leuk nieuw starten, een EP'tje. Gewoon even kijken, ja, wat ik zeg, of mensen het leuk vinden. En, ja, blijkbaar dus. Ja, ja, blijkbaar. Ja. Dat vindt je in het helemaal wel. Ja, het geweldig, is al heel Nederland ja, uh, uh, rond cool. geweest naar uh, de ja. lokale zenders. Ja. Dus, uh, nou, wat ik zeg, ik heb er echt wel zin in. En uh, wat ik zeg, ik hoop in de toekomst echt wel dit uh, gewoon, echt wel gewoon voor te gaan zetten. Ja, met plan wel, om een uh, volledig album te maken. Ik ben daar bezig, alweer ook ja, nieuwe nieuw nummers nieuw en zo. Ja, met ja, zeker. Ga binnenkort weer met Rens zitten. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan is het, het iets het. minder dan klooien, wat je net zei. Ja, ja maar ja, nu ik gewoon dit al heb neergezet, ja. Ja, je wil eigenlijk altijd beter als muzikant zijn. Ja. Tuurlijk, je? tuurlijk. Je, je, je, je is het shit wel altijd even nader. Al ja, dit wordt wel, uh, wel, even, wel, wel even aanpouten, maar ik heb er wel ja. gewoon vette zin in. En de puntjes van kritiek, die kun je dan weer gelijk meenemen ja, natuurlijk in de, het uh, nieuwe. Ja, precies. Die zijn er altijd natuurlijk. Nou ja, het enige kritiek wat ik kreeg was dat er maar drie nummers op de EP zijn. nou we willen meer. Precies, ja. we willen dus meer. Dat zoveel uh, kritiek dus, uh, was er niet eens. Nee, ja. toen ah, niet, niet. Maar ja, goed, nee. Nee. Nee, Niet gelijk alles prijsgeven toch? Nee. Ja. nee, maar, nee. Uh, ja, ik, ik, zeg, ik maak altijd muziek voor mezelf. En ik vind het gewoon cool als andere mensen het ook cool vinden. En als doe je het mensen natuurlijk. het ook niet cool vinden, vind ja. ik het ook prima. Weet ja. je, zaken ja. verschillen. Iedereen heeft gewoon zijn eigen beleving. En ja. ik, heb van, nou, weet, ik wist ja. niet wat ik moest voor. Ik denk, nou, ik ga hem luisteren. Ik denk, oh. Ja. Dit is best vet. Ja. Dit is best heel gaaf. Ja, ja. Ik ja. vond ik ook. Ja. Absoluut, ja. ja. Dus, uh, nee, ik zeg super trots op. Ja, kan me voorstellen. Nou, later een uh, tweede uur draaien uh, we nog een nummertje. Ja, absoluut. Ja. We gaan nu even naar iets, iets, iets, iets anders. anders. Ja. Een beetje melodieus. Ze spelen ja. ook op die Summer Darkness. Oké. Okay. Ik ga ze voor het eerst zien. Ze nice. zijn op festivals hier wel geweest. Ik heb het over de band. We hebben laatst een interview met Ja, wat, uh, met een interview, Fredrick, dat Interview met uh, Bob Ja, precies. Dus die ga je ook uh, uh, hier wel ontmoeten. Dit was eigenlijk het nummer. <coughs> Ik kon ze niet, ze bestaan al een aantal jaar. En dit was het nummer dat ik dacht van... hé, hey, interessant. Ja. Het nummer Wolfman. Freya van Hild, dat ook speelt op December Darkness. En we feliciteren vandaag de zanger Lars Breudersen is vandaag jarig. Gratis, met Dagen. Gefeliciteerd. Ja, Leuk dat je luistert. Ja, inderdaad. Ja. Wil je nog meer weten? Ja? Wil je nog eens weten of ben je er klaar voor? Nee, wacht nog even. Nog niet. Oh, nog niet. Nog niet, nog niet. Bijna, maar... uh, We gaan nog meer uh, December Darkness... Uh, Bands draaien. En we gaan nog uiteraard een nummer draaien. Van Mirko Kogel. En. Het bandje is al weggegeven. Je kan er wel Stormfront Stormfronts niet vergeten. Daar kunnen ze ook nog binnen. Ik heb toch ook een leuke vraag voor Verzinna. Ja. Hij is iets minder populair dan Mirko Kogel, denk ik. Of mensen. Ja, ik weet het niet. Je kan nog steeds bellen. met 0235730393. Dan kan je... Of als je wat anders kwijt, wil je ook gewoon naar de studio bellen? Dat is ja. altijd leuk. Ja, tuurlijk. Altijd Kritiek heb, dat je ja. denkt van... Nou, stop met het gouden nee. hoer. Ja, stop met het gouden hoer. <laughs> ja. Nee, maar gewoon bellen als je deze CD wil winnen. Ja. Helemaal goed. Of tape, hè? dat kan ook. Of maar tape. Ook nog een tape. De, ja, de ja. tape zijn al uh, weggegeven. Nee, maar. maar de tape van Stormfront. Hè? We ah, hebben ah, nog ja. één, één ah, Stormfront tape. Yes. Yeah. Stormfront. Kijk in, ze dreef. Dus mam, mocht je luisteren. <laughs> nee, mam, nou, die <laughs> ziet je al aankomen. <laughs>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 In een interview met het Britse tijdschrift Uncut... zegt die Purple zanger Ian Gillen dat hij onzeker is... hoe lang de groep nog kan blijven optreden. Hij heeft zelf grote problemen met zien... Gillens gezichtsvermogen is gedaald op 30 en zal niet meer verbeteren. De vocalist heeft vooral moeite met het werken op zijn laptop. Wat het aanstaande pensioen betreft... denkt Ian te stoppen zodra hij geen energie meer heeft. De 80-jarige veteraan wil niemand in verlegenheid brengen. Volgens Gillen nadert dat punt snel. We krijgen in Nederland echter normaal gesproken... nog minstens één kans om de zanger en zijn band aan het werk te zien. Van uh, uh, 18 november heeft de band zelfs uh, aangekondigd... een nieuwe Europese tournee uh, te doen. Op maandag 9 november komt... Uh, de band, dus de legendarische Britse formatie... in de Ziggo Dome te Amsterdam. Ook een Belgische datum... ontbreekt niet. Vrijdag 23 oktober... is de groep te zien in de Lotto Arena te Antwerpen. Trailer uh, verzorgt in de Benelux het voorprogramma. De voorpro uh, voorverkopen begint komende vrijdag... 21 november. Dat zal dus nu... Uh, om 11 uur s ochtends. Dus je kunt je kaartjes al kopen... als die niet inmiddels al live verkocht zijn. Eerder bevestigde Deep Purple al een optreden... op het Franse Zomerfestival Hellfest op donderdag 18 juni. En Charlotte Wessels heeft de smaak van gastoptredens... te pakken. Onlangs deed ze al mee op de... De nieuwe song van Textures. Nu is ook de gast op de nieuwe single Karma Loop van In Virtue. De track is afkomstig van het nieuwe derde album Age of Legends... van deze Amerikaanse band... dat vandaag, dus de 21ste november, uitgekomen is dus via Napalm Records. En Metal Church heeft een transformatie ondergaan. Gitarist Kurt van der Hoef en Rick Van Zandt verwelkomen... namelijk zanger Brian Allen de ex-Vicious uh, Rumors. Drummer Ken Mary van Fifth Angel, Flotsam and Jetsam... en bassist David Allison natuurlijk van Megadeth vroeger in hun band. Uh, dat betekent dat afscheid genomen is van Mark Lopez... Sted Howland en Steve Unger. De nieuwe, uh, vernieuwde band presenteert ook een nieuwe single FAFO... en belooft dat er volgend jaar een compleet album aankomt. Wie de band live wil zien, moet nog even geduld hebben. Vooralsnog staan er slechts drie zomerfestivals... op het tourschema van Metal Church. Begin augustus is de band te zien op Alcatraz in België, Brutal Assault in Tsjechië... en Keep It True in Duitsland. Nou ja, we hebben het allemaal gehoord. Hè? Arch Enemy... heeft afscheid genomen van zangeres... Alissa White-Glass. Het is momenteel nog niet bekend... wiens beslissing het is, maar de band laat... in een simpel statement weten dankbaar te zijn... voor de tijd en muziek die ze samen gemaakt hebben. Tevens wordt haar het beste gewenst... voor de toekomst. Wie haar opvolger wordt... is nog niet bekend. Uiterlijk... uiterlijk volgend jaar zullen we meer weten, want... het bericht sluit af met... tot ziens in 2026. Arch Enemy... staat volgend jaar zomer op... En festivals, waaronder Elkertjes en Kortrijk. En Alice White Glass kwam begin 2014 vrij onverwacht bij Arch Enemy. als vervanger van Angela Gasso. Ze was datzelfde jaar het eerst bij de band te horen op het album War Eternal. Het vierde album Blood Dynasty, dat de Canadese zangeres met Arch Enemy opnam. verscheen eerder dit jaar. Vorige week speelde de band de laatste show op de bijbehorende tournee. En tot slot, na 13 jaar gaat zanger Fabio Leone Angra verlaten. De band heeft niets dan lovende woorden over hem... en bedankt hem dan ook hartelijk dat hij al die jaren met veel passie deel heeft uh, uitgemaakt. De Italiaan kwam bij de Braziliaanse band na het vertrek van Edu Falacci in 2012... en nam drie studioalbums op, diverse singles en enkele livealbums. Het laatste wapenfeit is de akoestische liveplaat Acoustic, live at opera The Arame... die vorig jaar verscheen. Het laatste optreden van Leone bij Angra zal op 26 april zijn op Bangers... Op Open air in Brazilië. waarnaast de huidige line-up van Angra ook een reunie zal plaatsvinden... met zanger Edu Falachi. Gitariste Kiko Laurero. En drummer Achilles Priester. Oftewel de line-up van het populaire album Rebirth uit 2001. Fabio Leone is volgend jaar overigens wel weer actief met Rhapsody. Want die band gaat in Zuid-Amerika enkele shows met koor en orkest doen. En dat was het Metal Nieuws weer, Ben. En... Nou. Van. Dat was weer een heleboel. Nou, nou ja, oh, mensen die weggaan. Ja, jongen. Ja. Zien, ik dacht ja, dat stoppen. ze solo wilde gaan of zo. Ja, ze gaat er inderdaad. van de solo plaat solo. of een nummer uitgebracht. Dus. Ja, maar solo gaan is niet altijd slecht. Als ja. je ook in een punk bent, ik ben ja. ook over het ja. en, uh, dat het uh, solo gegaan en dat wordt ook gewoon goed ontvangen. Ja, Dat blijkt wel weer. Dus, uh, Kijk, uh, waar een deur dicht gaat, gaat de andere deur open. Misschien wel zien. Ja. Dus, uh, alleen ja. maar positief, man. Zeker. En uh, dat eerste nummer werd ook gelijk positief ontvangen. Ik heb hem nog niet gehoord, maar. Ik niet. weet ook even de titel niet uit mijn hoofd, maar uh, ja. ik heb uh, positieve berichten hoort hier over haar solo-carrière. Dus spannend, do we continue. Ja. Maar uh, we hebben er nog eentje. We, we hebben nog een. Tijd Met voor een, een nummertje een bijzondere titel. Seafish, mm -hmm. uh, Passum uh, parabelum Ja. Ja, dat ja, is. No, dus. ja. Speelt ook op uh, December Darkness. Ik okay. ken ze nog niet. Ik ken maar, ze ook uh, niet, Nee. Daar zijn we hier voor. Ja, precies. Dus. Die gaan ook al een tijdje mee verder? Of ook nee, ze gaan nog niet zo heel lang mee. Nee, nee een nieuwe band. Een, een, twee albums, zoiets. Ja, ja, vrij dat nieuw. Dat nieuw kon nieuw ze niet, Dat ik het zo zeggen. Oké, nou, we gaan er lekker naar luisteren. En dan ja. zijn we daarna nog kort even terug bij jullie. Precies. Dat was het uh, laatste nummer van het eerste uur alweer. Ja. Van het eerste we hebben nog een uur. Ja, we hebben nog oh. een uur te gaan yeah. gelukkig. Ja. Nee, meer... aller... Met meer onderwerpen. Oh. Juist. Met yes, yes. meer meer vragen en antwoorden. En... Ja, brand maar los ook als jullie uh, vragen hebben. Bel gerust hoor. Yep. Ja hoor. En natuurlijk ook. Uh, en je kan uh, nog steeds CD uh, ja. winnen. Ja, want we hebben er nog een aantal weg te geven. Alleen maar te bellen. 0 2 3 5 7 3 0 3 3 Kijk. Nou, gewoon doen. Het is wel laat, maar gewoon bellen. Gezellig. We zijn hier tot 11 uur, dus doen. Precies. Tot zo in de tweede uur met meer black and death metal. En Ben en Thunder en moi. Doei, bedankt voor het luisteren. Tot zo. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.